Goedemiddag en welkom bij een extra uitzending van Goedemorgen Zandvoort. En het woord wil ik graag geven aan Leon. Goedemiddag. Goedemorgen Zandvoort. Nou, voor deze keer Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag Zandvoort, goedemiddag Zandvoort op zondag. Dag Inderdaad. Uh, wij hebben aan tafel twee gasten. En die uh, gaan ons wat vertellen over een, uh, een potentieel nieuw programma... wat we op de rit willen zetten... En dat is ZFM gaat over de grens. Dat betekent dat wij... Ik heb het net het goede woord gehoord. anderstaligen gaan vragen om een uurtje lang iets te vertellen over hun land. Over hun eten, over hun muziek. Over wat ze leuk vinden. Gewoon een heel positief, leuk verhaal. Uh, maar we gaan eerst dus even praten met... Wat is een taalcoach? Wat doet een taalcoach? En uh, de ene kant vertelt uh, Joke... Van Looy, sorry, die gaat vertellen over de organisatie achter de uh, taalcoaches. En we hebben een ervaren taalcoach aan tafel zitten. En dat is Yvonne van dus. Wij wij zei ook. <laughs> Oké. Okay. Welkom. Dankjewel. Nou, Roy, Roy die weet het wel zo'n beetje, want hij heeft zich ooit ook zelf uh, aangemeld als taalcoach. Dankjewel Mike. Eh... Uh, de bedoeling is gewoon dat mensen die zich hier in Zandvoort blijvend vestigen... en die een andere moederstaal hebben dan het Nederlands... dat we die helpen om onze taal aan te leren. En daar is een grote verscheidenheid in, want er zijn mensen die gaan naar school. Dat zijn over het algemeen vluchtelingen. Er zijn ook mensen die gaan niet naar school en die zijn niet in Burgingsplucht, Dat zijn de mensen die uit de Europese Unie komen... En er zijn mensen die gewoon hier komen, nog vluchteling zijn, nog uit de Europese Unie komen. Die moeten wel weer inburgen. Uh -huh. En de taalcoaches die begeleiden dus één op één iemand die zich aangemeld heeft voor hulp. Hoeveel taalcoaches uh, kunnen we vinden in Zandvoort? En Ik omgeving? heb dus ongeveer 70 in mijn bestand nu. Dus u heeft ongeveer een... Nou, pak weg zo'n zeven dagen in de week werk aan de taalcoach. Ja, ja, toch wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een hele drukke baan. Het is een drukke baan. Ben ik uiteraard ja. mee ja. ook. Maar wel een leuke activiteit. Het is hartstikke leuk, want anders mm -hmm. deed ik het niet. Uiteraard. <laughs> hoe is het om uh, taalcoach te zijn? Dat gaan we dus even vragen aan Yvonne. Ja, vraag maar. <laughs> Oké. Okay. Um, ik vind het eigenlijk het leukst, de leukste baan die ik ooit heb gehad... En uh, want je bent zo betrokken bij degene die je dus onder je hoede hebt. En het is één op één. Dus op school krijgen ze natuurlijk als groep les. Maar wij begeleiden dus de persoon alleen, één op één. En het allerbelangrijkste vind ik altijd om ze zelfvertrouwen te geven. Want een heleboel mensen die wij lang zien komen zijn of getraumatiseerd of hebben het heel moeilijk... of kunnen financieel ook heel moeilijk rondkomen... en moeten aan alles wennen. He, ze komen uit een totaal ander land, totaal andere cultuur... en ook heel vaak andere religie. En wij proberen ze dus uh, thuis te, zich thuis te laten voelen... in ons prachtige, vrije land. He, want heel vaak komen ze dus uit landen... die niet vrij zijn. Wij hebben vorige week een, een kort gesprek gehad met Hayat uit Eritrea. En wat mij opviel is uh, hoe snel ze ook toch wel behoorlijk goed Nederlands <coughs> kunnen verstaan en Nederlands kunnen spreken. <truim> Hayat is een uitzondering. Hayat is een uitzondering. En wa waarom is dit een uitzondering? Omdat, omdat ze heel snel de taal opgepakt heeft. En ze heeft zich ook meer dan gemiddeld ingezet om het aan te leren. Hmm. Hoe lang doen mensen erover? Ligt dat een beetje per persoon verschillend? Uiteraard. Uiteraard, want je krijgt heel veel verschillende mensen binnen. Ik ben zelf op dit moment bezig met een vrouwtje uit de Ivoorkust... die franstalig is en analfabeet. Dus dat is wel een klusje. Maar je kan ook een hoogopgeleid iemand krijgen... die bijvoorbeeld uit Syrië komt, maar daarnaast ook Engels spreekt. Uh -huh. En dat is natuurlijk weer een heel andere... Ingang en andere begeleidingsmethoden dan dat je hebt als je dus gewoon iemand heeft die nog helemaal niks, helemaal niks kan zeggen. Is ja. het makkelijker wanneer mensen uh, alleen zijn in een taalgebied? Bijvoorbeeld iemand uit de voorkust die niemand anders heeft die dezelfde taal spreekt. dan als ze thuiskomen gaan ze natuurlijk vaker in hun eigen taal praten ja. waardoor je minder oefent. Ja dat is een probleem. Dus, uh, en daar proberen we aandacht aan te geven maar je kan de mensen niet dwingen. Nee, maar als je Dat, alleen bent, dan uh, heb je niet zoveel keus. Als je alleen keuze. bent, uh, ja. Nou, ja, dan moeten ze wel. hè? Moeten ze eerder. Ja. Dat, uh... ja ik heb zelf een uh, aantal jaren in uh, Mongolië gewoond. en Mijn uh, partner sprak natuurlijk vloeiend Engels. En ik heb heel veel moeite gehad om uh, iets van de taal te leren. Terwijl als je ergens komt waar je de taal, niemand de taal spreekt... dan moet je je best doen om het, uh, om het te leren. Ja. Dus vandaar deze vraag. Goed, nou even het idee van het programma. Um... We hebben hier een lijstje voor ons liggen. En kandidaten om aan ons programma ZFM gaat over de grens mee te doen... die komen uit Syrië, Egypte, Oeganda, Iran, Eritrea, Duitsland, China... Rusland, Afghanistan, Ivoorkust, Polen, Turkije, Somalië, Brazilië en Irak. Nou, daar zijn we dus inderdaad een paar maanden mee bezig. Ik denk dat we daar, daar achteraf een geweldig kookboek aan overhouden... Dat we er ook zeker hele mooie muziek aan over Wat zijn uh, de moeilijkste landen om mee te werken? De mensen dus. Wat, die, wie hebben het meeste moeite met de taal en met de omgang? Nou, de moeilijkste mensen om te helpen zijn de mensen die dus zeg maar uit een oorlogsgebied komen en die dus heel vaak getraumatiseerd zijn. He, die hebben dus sowieso veel meer moeite om de taal aan te leren. Omdat de hersentjes uh, vaak een beetje in de ruststand zijn gegaan... als ze hier, uh, hier al zijn. En ze hebben dus, zoals we tegenwoordig zeggen, een rugzakje. He, dus mm -hmm. je wordt dan wel ook vaak geconfronteerd met problemen... waar je als taalcoach dan misschien liever niet mee geconfronteerd wil worden. Het is natuurlijk heel wat anders als er, een, noem maar wat, een Poolse binnenkomt... die hier wat meer geld wil verdienen dan in Polen. He, en die heeft verder geen problemen. die gaat hier een paar maanden werken en dan gaan ze terug... He, dus dat is een heel, ander, heel andere insteek... dan mensen die uit een oorloggebied komen. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Um, op het moment dat wij het programma gaan beginnen... leek het ons wel leuk dat niet alleen de gast uit het land komt... maar dat er altijd ook de taalcoach erbij zit. Dat, die kan dan ook een beetje duwen en trekken... als we even uit de taal vallen, om het zo maar te zeggen. Als we elkaar even niet meer verstaan. Ehm... Um, het lijkt mij, wat we net al zeiden, heel leuk om met uh, Hayat te beginnen... uit Eritrea, met een... Uh, ja, wel een mooi verhaal. Een erg verhaal aan de ene kant, maar aan de andere kant weer een mooi verhaal... omdat ze hier toch wel fantastisch terechtgekomen is. Ik heb ook begrepen dat uh, waar ze ook is, zelfs in de trein spreekt ze iedereen aan... Er zat toevallig makelaar Dankzij naast. Ja, je hè? Ja, ja. De, er zat toevallig makelaar naast haar en die heeft ze uitgenodigd dat ze over vijf jaar bij hem langs kwam, want dan was ze zover dat ze een huis ging kopen. Dat is een behoorlijke ambitie, ja. ja, dat is een heel behoorlijke ambitie. Maar nou, goed. Maar dat ja? is Hayat, hè? Hayat, is, niet iedereen is zo vrij als zij. Want wij vertellen aan iedereen dat ze zoveel mogelijk Nederlands moeten spreken. Met iedereen, dus ook in een bushalte, hockey of overal. Maar Hayat, die gaat verder, hè. Die gaat gewoon een heel gesprek, inderdaad, met de makelaar. Nou, over vijf jaar kom ik bij uw huis kopen. Ik zeg, en wat zei die man toen? Hij moest lachen, zei ze. Hij moest oh, lachen. Hartstikke positief. in ieder geval ja. een blijk van zelfvertrouwen. Maar zo vrij als Hayat zijn er maar heel weinig. Ja, dat klopt. Ja. Goed, dames, hartstikke bedankt dat jullie hier waren. Wij uh, zien u terug, ik denk over ongeveer anderhalve maand... als we met het programma gaan starten. Maar misschien uh, kunnen we de dames nog even vragen... of ze nog behoefte hebben aan extra taalcoaches. Want ik kan me voorstellen dat het ontzettend oh, druk is. Joker heeft het altijd het druk. Op. En zij heeft ja, ja. Maar ook wel eens achterna gezeten. Deze was ik dus, vergeten. Hè? Ja, maar ik, heb, ik heb voor Joker gewerkt als taalcoach. Dus ik weet ja. hoe druk ze het heeft en hoeveel nou, behoefte. Hij staat nog in mijn bestand. Maar ik, met name dames. heren zijn uiteraard ook altijd welkom. Maar ik zit met een schreven tekort van dames... Dus, dus er zijn luisteraars... mensen op de wachtlijst op dit moment. En dat is niet echt bevorderlijk voor het inburgen in ons dorp. Nou, dan moeten we... wat, wat zijn de eisen? Geen. Geen eisen. Geen eisen. Gewoon lekker Nederlands kunnen praten. En... Je, moet een, het, je, je kan ook geen eisen stellen, want het is een heel groot verschil... of iemand nog niks weet of al heel veel weet. Dat klopt. En tijdens een intakegesprek dan ga, vertel ik altijd wel zo'n beetje... wat ze ongeveer moeten doen met die betreffende persoon die ik ga koppelen aan elkaar. Ja, dus, mensen maar... moeten niet bang zijn: het is geen grammatica les, je hoeft geen boeken nee, mee te nee, nemen om te nee, weer nee, DT's nee. te onthouden. Het mag, gaat om de communicatie. Ja. ja, mag ik nog heel even iets zeggen: uh, het is niet een school wat wij doen. <kwijls> wij zijn er om de mensen bij te staan verder. Met onze andere cultuur en alles. He? Dus niet echt een school. Dus, uh, en je moet openstaan voor iemand anders. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En het is super om te zien. Een betere commercial kunnen we ik niet wou hebben. Ik zeggen, we hoeven niks meer te zeggen. We zijn ben sprakeloos, dames. Okay. Hartstikke Meldje bedankt aan. dat jullie hier Sorry. waren. Ja, ja. Hartstikke ja, bedankt. Om. En opgeven kan bij Joke. <laughs> ja. Oké. Okay. Please tell us why. Fantastische muziek. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Mooie jeugdherinneringen uit uh, The Battle of the Galaxy. Uh, van Cor, overigens. Niet van Thomas, die was er iets te jong voor. Tegenover mij zit uh, onze nieuwe gast, DJ Hebelink. DJ, DJ, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, leg het nog even toe, uh, DJ, want de meeste mensen zullen niet begrijpen hoe jij dubbele naam hebt. Nou, uh, mijn naam is uh, DJ op zijn Frans. D-I-D-I-E-R zo strijd je het, maar je spreekt gewoon uit als dj. En uh, ik ben ook dj, dus uh, dj, dj. Aha, twee jaar geleden uh, zat je hier ook. Toen ging het over de aankondiging van de Pride at the Beach. Ja. Um, toen draaide je daar als de eerste dj, Sandsfoort's dj op de Pride. Um, toen was je nog een stuk kleiner dan ik. Nu ben je een stuk nee. langer dan ik. <lacht> dus je bent in ieder geval niet Sandsfoort's kleinste dj meer. Nee. <lacht> en uh, wat is er tien team sinds gebeurd? Ben je nog aan muziek draaien... Ja, ik doe nu veel uh, in een, uh, bij Plexat, dat is in Heemstede. Draai ik veel voor een uh, nou, heel jong publiek, van 6 tot 10. En, uh, dat is behoorlijk het... jong. Ja, dat is heel jong. En uh, voor de rest doe ik nog uh, ja, vrienden, bij vrienden draaien veel. En op schoolfeesten? Ook, ja. schoolfeest heb ik ook gedraaid. Twee keer. Oh, hartstikke leuk. Ja. En uh, maak je ook, uh, mix je ook zelf muziek? Na producer, daar ben ik nog niet helemaal mee bezig. Ik ben wel al aan begonnen, maar. Uh, ja, alleen DJen doe ik nu. Daar focus ik me het meest op. En ik ben ooit een keer bij jou thuis geweest. En daar stond een, een indrukwekkende verzameling apparatuur en stellingen en dergelijke. <lacht> Heb je dat allemaal nog steeds? En uh, gebruik je dat ook? Ja, het meeste gebruik ik wel. Maar ik kom nu vaker op feesten waar al dingen, spullen staan. Dus ik hoef alleen maar een USB mee te nemen en een koptelefoon. Het leven voor een dj wordt steeds makkelijker. Ja, zeker. Ik kan de spullen gaan verhuren. Ja. Ja, maar uh, ja. er zijn veel professionelere spullen nu uh, te huur. Dus, uh. En wat doe je in het dagelijks leven als je niet aan het muziek maken bent? Uh, naar school gewoon. Ja, ik heb nog wel gewoon school. <laughs> ik ben nog jong. <laughs> Gelukkig wel, ja. ja. Je hebt nog een toekomst voor de boeg. Wat ja. voor school uh, doe je? Op het Montessori College in Ardenhout. Ah, oh, dat is vlakbij. ja. En waarom ben jij een Zandvoortse DJ? Heb jij in Zandvoort altijd gewoond? Ja, ik heb altijd in Zandvoort gewoond. Vroeger aan de boulevard. Nu uh, ja, ergens anders. Dus, uh, en gedraaid voor de Pride. Wat ook in Zandvoort is. Dus, uh, ik kan wel zeggen dat ik echt Zandvoorder ben. Een echte Zandvoorder. DJ, DJ DJ woont op Zandvoort. En ik heb begrepen dat je ook met onze Thomas hebt gesproken. En dat je misschien hier wat vaker te zien zal zijn. Zo. Ja, dat hoop ik wel. Lijkt me wel superleuk. Ja, dat is mijn de uh, programma CFM Zandvoort, Zandvoort. Donderdagavond, tussen de nacht. Ja. Dus uh, misschien van, uh, samen een programma maken. Hartstikke leuk. En van hoe laat tot hoe laat is dat donderdag? Van zes tot acht. Van zes tot acht? Ja. ja nou, daar ben ik waarschijnlijk te oud voor, maar ik uh, kom zeker een keer <laughs> kijken. Ja. En luisteren natuurlijk. Ja. is goed. Bij mij lijkt het uh, superleuk om uh, aan radio... Ik heb nog nooit iets met radio gedaan, daar ga ik nu uh, mee beginnen, dus... <laughs> En zou je ons dan vragen, dat meteen maar hier op de radio... zou je ons ook uh, van dienst willen zijn af en toe op de uh, Goede Orge Zandvoort... in Hotel Hoogland, om daar de techniek te helpen doen? Ja, dat is ook een ander, ja. <laughs> ja, dat me <ben> superleuk. <laughs> ja? Tuurlijk. Nou, bijzonder. Hartstikke ja. fijn. Uh, ik ben heel blij dat het allemaal uh, goed gaat. En dat we je hier vaker zien. En uh, ja. een andere vraag. Uh, ga je binnenkort, of ga je volgend jaar weer op de Pride draaien? Ben je bereid om... Uh, daar weer los te gaan. Als het aan mij ligt wel. Mij, ik vind het altijd uh, superleuk om daar te draaien... voor een groot publiek. Uh, ja. Dus, dus de vraag ligt aan jou eigenlijk. <laughs> Aha. Nou, ik ben niet het enige dit van de Pride... maar wat mij betreft uh, moet dat zeker weer eens een gaan gebeuren. We moeten goed zorgen dat het goed op de Pride-kaart komt te staan. Ja. Nou, ik denk dat we uh, alle vragen beantwoord hebben. Heb jij nog iets te vertellen aan de luisteraars? Um... Nee, voor de rest... Uh... Nee, ik weet niet. Nee? Nou, dan is het tijd voor een gezellig muziekje. Ja.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 We both said a prayer for a big marine named Campbell Flock Nou, de paarden lopen hier de prairie af. Ik uh, ben heel erg benieuwd. De gast tegenover mij, Cor Draai... weet vast veel beter welk nummer dit was, dan ja, ik het weet. Ja, dit was het nummer van Stan Ridgeway... met het nummer Camouflage. Camouflage. Hij heeft in de top 40 gestaan. Ik adviseer hem wel eens voor uh, Raadje Plaatje... bij uh, bepaalde cafés, maar hij wordt nooit gedraaid. Nou, dan heb jij in ieder geval weer verandering in gebracht. Ja. Het is een mooi nummer. Ja, ik vond het wel leuk. Ja. En uh, Cor, jij komt iets vertellen over uh, Oud Zandvoort... Ja, zoals je misschien uh, gehoord hebt... is na het uh, programma Goedemorgen Zandvoort op zaterdag... Uh, is altijd het, uh, de herhaling van het programma mijn Oud Zandvoort. Nou, dat programma dat is uh, in 2011 is dat begonnen. En daar hebben we in de zomer hebben we altijd een stop gehad. Uh, Pieter Joustra en Anke Joustra waren daar uh, de karttrekkers van. Uh, we hadden daar een aantal mensen omheen met de techniek... en ook voor de interviewers. En ja, op een gegeven moment is er een beetje de klat in gekomen. En hadden we heel weinig mensen men kan niet altijd en op een gegeven moment is het gestopt in de zomer... en het is nooit meer opgepakt. Nou, ik ben dus nu die herhalingen uh, aan het opnieuw laten uitzenden. Dat kan, want ik ben ja. een uh, non-stop computer, die beheer ik hier. <laughs> en, maar ik wil ook weer nieuwe programma's gaan maken. Maar daar heb je dus mensen voor nodig. Mensen die dus kunnen interviewen en mensen die ook de techniek kunnen doen. Het is een programma wat niet op locatie uh, gaat worden gemaakt... maar dat wordt dan uit de studio hier gemaakt. Maar het andere probleem dat ik heb is dat ik natuurlijk ook bij Goedemorgen Zandvoort ben... En dat is op locatie in Hotel Hoogland. Ja, en dit programma is dus uit de studio. Dus je gaat vijf minuten eerder weg voortaan. En wij gaan de boel opruimen. Nou ja, daarvoor heb je natuurlijk wel mensen nodig... die dan ook dat kunnen afsluiten. En Thomas... die ja. moet ja. af en toe weer basketbal. Ja. Dus ja, dan heb je een probleem. Dus je hebt altijd een tekort aan mensen. En ik wil dan ook graag een oproep doen... aan, aan mensen die dan het leuk vinden om de techniek te doen... en die ook kunnen interviewen. Of die het misschien leuk vinden... om ja, of ze willen meewerken aan het programma ZFM Oud Zandvoort... wat trouwens een andere naam gaat krijgen. Dat gaat ZFM Nostalgisch Zandvoort heten. En dus... dat heeft te maken met het feit dat ik een Facebookpagina heb... die heet Nostalgisch Zandvoort. En er zitten al 4400 mensen op als lid. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen... want je voelt je natuurlijk ook een, nou ja, niet gecomplimenteerd... als je als oud Zandvoort wordt bestempeld. Zijn er dan al genoeg oude Zandvoorters trouwens om geïnterviewd te worden... Ja, het wordt natuurlijk wel minder... want ik heb al herhalingen uitgezonden van mensen die er al niet meer zijn. Maar de nabestaanden zijn het, natuurlijk, zijn het erg leuk en erg aardig... dat het allemaal bewaard is gebleven. En die vinden het natuurlijk prachtig dat opa nog een keertje op de radiator is... terwijl hij er niet meer is. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar zijn er nog genoeg uh, uh, oude zandvoorters die leuke verhalen te vertellen hebben... om allemaal nieuwe programma's te maken? Ja, want ik, uh, ik hoef maar een paar onderwerpen uh, te noemen. Het zwembad van Dries Zonneveld bijvoorbeeld... Nou, ik denk dat als ik hem vraag dat hij daar graag over wil komen vertellen hoe het allemaal begonnen is. We hebben vroeger een bar gehad in de Pelikaanhal. Nou, dat was meneer Jaap Zwijnsbergen. Die heb ik een keertje gesproken. Die zegt: oh, als je me vraagt, dan kom ik wel. Daar kun je hele leuke gesprekken mee hebben. En zo heb ik al een hele lijstje opgebouwd van een stuk of 40, 50 onderwerpen. Van potentiële onderwerpen en daaraan gekoppeld een naam van mensen die dan uh, het, ja, worden geïnterviewd. Nou, gelukkig ben ik nog te jong voor oud-Zandvoort. Um, en ik woon hier nog niet zo heel erg lang. Dus ik zal nog niet aan de beurt komen voorlopig. Oh, je hebt niet in je paspoort staan dat je geboren bent in Zandvoort? Nee, dat staat niet in mijn ja, paspoort. ik wel. veel Kein... mensen die, zijn dan die zeggen ja, ik ben, ik ben een Zandvoorter ben. Dat staat in hun paspoort dat ze in Haarlem zijn geboren in het ziekenhuis. <lacht> maar ja, ik kwam twee dagen ja. eerder. Dus ik, ik heb dat niet in mijn uh, paspoort. Ik heb Zandvoort. Ja, dat is toch wel heel uniek. Je mag je inderdaad dan met recht een, een geboren Zandvoort noemen? Juist. Als ik ben echt Zandvoort. geboren Zandvoort. Ja, nee, ik heb, zoals ik in mijn column geschreven... ik ben behoort tot het aangewaarde helmgras... maar begint uh, begin wel langzaam te verankeren in het duinzand hier. je dus bent een beetje wortel aan het schieten hier. Ja, we hebben wel wortel aan het schieten. Ja. Ja. Bevalt dat? Uitstekend, ja. ja. Het is heel erg leuk. En, uh, je leert allerlei nieuwe mensen kennen. Uh, je leert Zandvoort kennen. Dus ook de verhalen die jij nu hebt te vertellen. En uh, de uitzendingen van Nostalgisch Zandvoort. Hele interessante ding. Want u draait het even om... Um, hoe ben jij dan in Zandvoort terechtgekomen, Roy? Nou ja, als klein kind kwam ik natuurlijk altijd al in Zandvoort. Uh, en mijn uh, moeder die uh, besloot in Zandvoort te gaan wonen. Uh -huh. Daarna ben ik in het buitenland gewoond weer teruggekomen in Nederland. Uh, en toen dacht ik vanuit: nou, ik wil dicht bij mijn familie wonen. Mijn broer en moeder wonen allebei in Zandvoort. Dus logisch dat ik hier ook kwam. Uh, en ik zit. had hier ook heel veel vrienden. Ja, Zit dat zo? Dat wist ik niet. Ik dacht: dan vraag het even. Voor de radio is het ook wel leuk. Roy Dongen. Ja. Het is inmiddels, uh, hij mag uh, zich Zandvoorten voelen. En is bijna Zandvoorten, want hij goed wordt nog geschoten. Maar het gaat de goede kant op roepen. Ja, het is hier een uh, prachtig <laughs> dubbel interview, gaat het worden. <laughs> het is wel oprecht een dialoog. Um, kan je er nog iets over toevoegen over oud Zandvoort? Wanneer gaat het beginnen? Uh, nou ja, het is natuurlijk al iedere keer uh, op de zaterdag tussen 12 en 1. En uh, we hebben 114 uitzendingen destijds gemaakt over drie jaar tijd. In de zomer stopte het dan. En op feestdagen met koningin de koningin dag bijvoorbeeld of met kerst, dan uh, ging het niet door. Maar alles is bewaard gebleven, alles is al uitgeknipt en gemonteerd digitaal... en is klaar om in de computer te worden gezet als het er al niet in staat. En, maar we willen dus nieuwe uitzendingen gaan maken. En als mensen dan een keer niet kunnen, dan hebben we nog een backup... van een kleine honderd uitzendingen die we dan kunnen inzetten. En dat hadden we toen natuurlijk nog niet, ja. maar nu inmiddels wel. Want dat is natuurlijk best wel een opgave, want soms waren dan mensen... Iedere week bezig met een nieuw interview uh, voor te bereiden. Want zo'n interviewvoorbereiding was gemiddeld twee tot drie uur. Voor een uurtje praten over uh, ja, de geschiedenis van een sportvereniging... Of, of iets anders. En dat is gewoon heel erg leuk om daaraan mee te werken. Ja, er zit dus heel veel redactie in in dit programma. Ja, nou. je moet dan wel bij iemand uh, langs uh, moet je een voorgesprek houden. Want ja, we hebben ook mensen gehad. Ik ga geen namen noemen... Maar die wilden dan graag vertellen over een bepaald onderwerp. En die kwamen dan in de studio helemaal enthousiast. En die gingen dan daar zitten. De muziek werd ingestart, de jingle en de hele mikmak begon. En ze klapten helemaal dicht. Oh, dat is bijzonder, ja. En dan moest je dan echt de vraag stellen van... Uh, en nu bent u geboren in, in Zandvoort? En dan krijg je als antwoord ja. <lacht> dat is lastig dat radio is de, maken. Dat, dat is, is heel zeker. lastig radio maken. Dus je moet die mensen uh, voorbereiden... dat ze dan weten welke vragen ze ongeveer krijgen over zichzelf. Want er zijn er honderd vragen en dan selecteer jij er dan als, als redactielid... en een stuk of 20, 25 uit waar je het over gaat hebben. Want het is maar een uurtje, het is zo voorbij. Je moet ook natuurlijk uh, na 10 minuten moet je praten... moet je even een plaatje draaien. Mogen ze ook zelf uh, vaak aangeven van... nou, ik uh, vond in die tijd dat ik jong was... vond ik dat plaatje leuk, hebben jullie dat? Maar dat moet je van tevoren weten. Want ik heb natuurlijk wel wat bij me... maar ik heb niet de hele wereld bij me. Ik kan me voorstellen, als je het zo beluistert... dan ben je een fulltime radiomaker, Cor. Ja, dat is maar uh, drie uur in de week... Dat is maar drie uur in de week. En dan een Goedemorgen Zandvoort, muziek ja. uitzoeken en dergelijke. Ja, ja, en ook dat techniek. Klopt. Dat klopt. Ja, en ik werk natuurlijk in de offshore. En als ik dan weer weg ben, dan uh, ligt dat mijn contract. En dan heb ik of twee weken ben ik uit Nederland. Of soms wel vier, vijf weken. Of ik doe een dubbele shift. Dan ben ik tien weken weg. Ja, dan moet je natuurlijk wel een, een team hebben achter je. Wat dat opvangt. Ja. En dan met die digitale uitstellingen. Dan kun je zeggen, dan kan de... Ja nostalgisch antwoord doordraaien. Dan kan ik het altijd inprogrammeren. En als er dan toch een live uitzending is, dan, dan je weet je hoe het werkt. Dan gaat de schuif gewoon dichter, dan maak je een live programma. En dan wordt die gewoon uh, herpland. Ja, dus we moeten niet meer praten over oud antwoord Maar alleen nog over nostalgisch antwoord. Ja, alleen de, ja, de, de, de interviewers die hebben dat natuurlijk altijd nostalgisch... altijd oud antwoord genoemd en niet nostalgisch antwoord. Oké, okay, nou dan uh, doen we het voorlopig nog een beetje allebei. En dan in de aankondiging zal het waarschijnlijk nostalgisch antwoord gaan nemen. Ja, want uh, het is al allemaal gevraagd op de Facebookpagina uh, Nostalgisch Zandvoort. Ja, of we weer gaan beginnen. Nou, ik ben... Maar als ik dus mensen heb uh, om daarmee te beginnen... dan gaan we dat ook echt doen met nieuwe onderwerpen. Ik ben heel benieuwd. We horen ongetwijfeld wanneer het weer zover is. Ja. Dankjewel. Dankjewel.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 En daar zijn we weer. Voordat we gaan beginnen met het interview met uh, Maria van Druten... Uh, nog eventjes een oproep. Waarom zijn we eigenlijk Goedemorgen Zandvoort... op Goedemiddag Zandvoort aan het maken op zondag? Dat is omdat er een open dag is bij ZFM. Iedereen is welkom op de Tolweg... om daar te komen kijken hoe wij hier radio maken. En misschien heb je wel zin om zelf iets te doen... om geïnterviewd te worden... of uh, wil je vrijwilligerswerk doen bij de radio? In ieder geval een goede reden om langs te komen. Er is vast wel wat te drinken. Er zijn nog steeds koekjes... Dus op alle mogelijke manieren gezellig om eens langs te komen hier. En anders gewoon volgende week weer in Hotel Hoogland, als we daar weer zijn, van 10 tot 12 met Goedemorgen Antwoord. Maria van Druten, welkom. Fijn dat je hier weer bent. Dankjewel. Um, voor de luisteraars, die weten dat natuurlijk niet, maar een, uh, een goed bewaard geheim is dat Maria van Druten ook de moeder is van uw interviewer, van Roy Dongen. Um, dus het is een, een heel onpartijdig interview. Dat moet je altijd even goed aangeven, zodat mensen je niet achteraf kunnen betichten dat je partijdig geweest bent. Moeten we wel hopen. Ja. <lacht> uh, je was hier een, een jaar geleden, ruim een jaar geleden, vanwege allerlei toestanden in de, de, de flat waar je toen woonde. Ja, dat is een dik jaar langer dan. Anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Misschien wel iets langer. En dat was op de flat? In de Lijsterstraat. In de Lijsterstraat. Op die hoek waar die glazen ligt. Ja. En dat was echt in die tijd heel erg vervelend. Bij. Iets dichterbij alsjeblieft. Ja. Zo goed? Nou, dan hoop ik dat iedereen me nu kan verstaan. Het was toen destijds heel erg vervelend. Want er was... Uh, steeds hingen daar jongeren rond met uh, hash en roken... en blikjes bier en drank... en overgeven en slapen en hangen. Tot op een gegeven moment in de lift hadden ze de ontlasting gedaan, geplast, noem maar op. Het was niet meer om uit te houden. Het was niet leuk en ik durfde ook niet goed meer naar huis s'avonds. En eindelijk, na nou een beetje lang heen en weer gepraat met de kei, heeft de kei het toch uiteindelijk goed opgelost. Want toen hebben ze de lampen geplaatst. Als je er langs loopt en beweegt, dan gaan die felle lampen branden. hele felle, soort bouwlampen denk ik en ook nog een bordje verboden toegang. En kijk, kijk, dat heeft echt geholpen. Na die tijd is het echt helemaal stil gebleven. Maar ik herinner me dat jij de vorige uitzending kwam... en toen waren er helemaal geen lampen en geen bordje. En er was zelfs een verzoek om niet met radio te praten. Dus, um... Ja, dat stukje heb ik overgeslagen, want ik heb het nu over daarna... en ik zei een beetje heen en heel veel heen en weer gepraat met de kei is het eindelijk goed gekomen, toen hebben ze dat opgelost, Maar dat is helemaal waar, dat heeft echt lang geduurd, ja. tot vervelend toe. En ze vonden dat niet leuk, en de politie wilde helemaal niet dat we op de radio daarover gingen praten. Want ze waren bang dat die jongeren dan nog veel vervelender werden. En een, meer dat als een plek zagen van, ah, daar kunnen wij ook wel naartoe. Maar Roy en, uh, ja, de radio heeft er toen toch op aangedrongen om het wel te doen. Nou, en zie je het resultaat. Toen heeft de Kei inderdaad die lampen geplaatst na dit gesprek. En het bordje geplaatst, dat hing er al. Maar de lampen hebben echt het uh, grootste stuk gedaan. Want toen was het echt afgelopen. En dan zaten ze constant in het volle licht. En dat is blijkbaar dus toch niet zo aantrekkelijk. Ja, maar het is dus wel een, uh, misschien toch wel goed als mensen beseffen... dat als je ergens echt mee zit... Uh, dat je de problemen niet onder de tafel moet houden... omdat andere mensen dat vragen. Maar dat je ze gewoon bespreekbaar moet maken... Zoals jullie dat gedaan hebben. Je was hier toen met Ruud, een ja. van de oudere bewoners in een, een relator, ja. een rolstoel. Ja, en twee andere heren die daar ook wonen, die durfden amper nog binnen te komen. S'avonds gingen ze helemaal omlopen, aan de andere kant van de trap op. Dat heb ik nooit gedaan, maar ik vond het op het laatst ook heel erg vervelend. Ik, daar hier wilde ik ook niet blijven wonen. Maar gelukkig, ik woon er ook niet meer, maar niet hm. om die reden. Die, niet die reden. Nee, je woont er nu naast, dus je ziet nog steeds ja. dezelfde portiek. Dus, uh... Ja, en dan komen we iedere dag voor omdat ik daar mantelzorg van ben. Maar het is echt sinds die lampen daar hangen, echt afgelopen. Helemaal goed. Dus de kei heeft het voor mijn gevoel toch helemaal goed gemaakt, uiteindelijk. Nou, ik ben heel erg blij. En ik denk dat wij bij Goedemorgen Zandvoort heel erg blij zijn... dat we daar ons steentje aan hebben kunnen bijdragen... door dat uh, nadrukkelijk naar voren te brengen. En gezegd dat we dat zullen blijven monitoren. Ik ook. Ik ben ook blij dat ik er al een steentje aan heb kunnen bijdragen. Dankjewel. Waar woon je nu in Zandvoort? In de Arie Kerkman-flat. Helemaal het einde. Heel erg leuk. Op de grond met hetten voor de deur in mijn tuin. Dat is echt helemaal fantastisch. Ik ben heel blij met die plek. En hoe ver is dat van de vorige plek vandaan? Twee minuten lopen. Twee minuten lopen? Ja, ja het is ik raam naar, naar het oude huisje, naar de flat. Dus ik ben helemaal blij ga er ook niet meer weg. Ik ben er niet van plan. Nee? Je bent ook helemaal uh, wortelgeschoten in Zandvoort inmiddels? Ja, ja, ik heb heel lang gewacht om hier te mogen wonen. En uiteindelijk zit ik er nu bijna zes, zeven. Iets meer dan zeven jaar. Dus Dat is helemaal geweldig. En ik hoop er nog twintig bij te mogen tellen. Nou, fantastisch. In ieder geval ambitie om een stuk ouder te worden. Uh, hartstikke fijn. Dank je wel voor uh, uh, je bijdrage in deze uitzending. En het, uh, gefeliciteerd met het goede resultaat. Nou, graag gedaan. Dank je wel. Dan gaan we nu naar een stukje muziek. En daarna gaan we nog verder met de agenda. Ik vond me nu nog echt te maf, ik neem het af hand in hand. Heel Holland lacht nu om de dat song en met dat jong. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Het is heel dynamisch ja. in de studio... Iedereen en alles komt aan tafel zitten. Het wordt een hele gezellige, levendige uitzending. Maar eerst gaan we een stukje van onze agenda doen. En we hebben natuurlijk tot en met maart de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoort Museum. En op 10 februari Jazz in Zandvoort met saxofanist Tom Beek in Theater De Krocht. Om drie uur en de entree is 15 euro. En diezelfde dag is het open huis, want dat is vandaag natuurlijk. En de 15e hebben we de kinderdisco bij pluspunt van 7 tot 9. Um, de meeste van deze luisteraars zullen daar niet naartoe mogen. Op 17 februari Classic Concerts met een pianoconcert. Jaap Stork in de Protestantse Kerk. Om 3 uur en de entree is maar 5 euro. En op de 23e genieten wij van de frisse lucht... met Cabaret aan Zee in Theater de Krocht om 8 uur avonds. En diezelfde dag is het de Short Rally op het circuit. De 24e de verhalenmiddag in het Zandvoorts Museum. Onderwerp winkels van toen. Van 2 tot 4. Misschien een leuk idee voor de programma nostalgisch Stantwoord. 28 februari hebben we de regenborgbol voor jong en oud bij Krancafé VXL. En uiteraard ben ik daar zelf ook van half zes tot half acht. En dan hebben we nog heel veel andere dingen... maar we gaan nu eventjes verder met onze gast aan tafel. Ja, want... Uh, mag mijn... Ja, mijn microfoon staat inmiddels open. Sorry, sorry, sorry. Um, Inmiddels is aangeschoven aan, aan tafel een uh, hele bekende oud-Zandvoorter. Uh, Maarten Keur. Bakkertje Keur. We gaan toch niet schelden, hè? Hey, <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. dat is Maarten Bakkertje. Ja, Maarten Bakkertje. Ja. Nou, in ieder geval uh, welkom. En uh, we spraken elkaar net even in de, in de pauze tussen de onderwerpen door. Um, want u was natuurlijk een, een, een vertrouwde gast eigenlijk van het programma ZFM Oud-Zandvoort. En op een gegeven moment hield dat dan op... Maar er waren nog veel meer onderwerpen waar we eigenlijk over wilden praten. En waar, waar wil je het allemaal over hebben nog dan? Nou, ik wil natuurlijk hebben over uh, hoe het nou eigenlijk was. Onderling uh, met de concurrentie van al die straatvinders die er waren. Die met karren langs de weg gingen. Nou, dat was over het algemeen wel gemoedelijk. Maar het leuke was onderhand dat je samen twee, één klant had. En dan stond je wel eens gelijk bij die klant. En die klant schaamde zich dan dood... Want die wilden niet weten dat die andere bakker er ook kwam. Dus er was een uh, mevrouw, ik noem maar wat, ergens in, uh, in de straat. En die ja. had dan twee bakkers, de, twee bakkers de aan de deur. En dan wilden ze niet weten dat ze die ene bakker ook had. En dan gaan ze zich dood. Dus toevallig zijn ze met z'n tweeën tegelijk voor de deur stonden. Dus ze vonden bijvoorbeeld bij jou die, uh, die kleine broodjes met dat suiker uh, erop? Lekker. En bij die andere bakker vonden ze de witte brood weer lekkerder. Ja, dat, dat was maar helemaal zo. Daar kon je niks aan doen. ja. Maar dat, dat, kijk, in deze tijd is het bijna niet meer voor te stellen. Want ja, je moet, als je tegenwoordig boodschappen doet, dan moet je dus naar een, een winkel toe. Ja. Maar vroeger werd alles natuurlijk aan de deur gebracht. Het was euh, niet normaal, want er liepen zo'n 40 bakkerswagens liepen door het dorp heen. En die hadden allemaal had een eigen bestaansrecht? Ze hadden allemaal, in voor de voordoorlog waren er 26 bakkers in Zandvoort. En die hadden <tot> allemaal een boterham. Dat zou ik niet normaal, hè? Nee, het waren een aantal specifieke maketbakkers en een aantal specifieke broodbakkers. Want een broodbakker en een dat was water en vuur. Want als is een maquetbakker ergens in een broodbakkerij geweest. Dat kleefde alles. was alles vies. Ja. ja die werkt natuurlijk heel veel met suiker. Hè, die werkt bakker. met suiker. Ja, met, ja, de, ja. Ja. Maar dat was natuurlijk met de bakkers zo. Maar dat was natuurlijk ook met, uh, met de melkboeren. Dat is ook precies hetzelfde. De ja. ja. En ja. slagers die natuurlijk dingen aan, uh, aan huis brachten. Ja, ja, ja. En het zou nou niet eens meer mogelijk zijn als je zo ziet hoeveel auto's er in de straat staat. Je kunt er niet eens meer door met je karretje. Ja, want alles... Uh, ik weet wel dat vroeger de, de melkboer uh, door, de, door de straten ging. Je had natuurlijk gewoon een kar. Ja. Ja, en dat was niet gekoeld. Ook dat niet. En je kon gewoon aan de kant van de weg neerzetten. En dat ging altijd goed. Ja, en nu komt meteen de handhaving en die zegt van... Ja, u mag hier niet parkeren. U heeft een print. Ja. <laughs> ja. Zo kan dat is ook altijd heel flauw. En ook met de warewet is het allemaal zo veranderd. Het kan bijna niet eens met de Er moet van alles afgedekt worden, verpakt worden. Het is niet normaal. ja. Ja, dat is, uh, dat is ook zo. Hygiëne die staat natuurlijk wel voorop. Ja, maar de, een beetje doorgedraaid. De, de gemoedelijkheid die je dus vroeger had met, uh, met, met de dingen die aan huis werden gebracht... dat is er allemaal niet meer. Ze nee. zijn ook allemaal bijna niet meer thuis overdag. Dus het is ook wat lastiger om het aan huis nou, te maken. maar Dat was al de laatste jaren, want wij hadden de laatste jaren een wijk in Nieuw-Noord. En iedereen werkte daar. En die man die er met zijn broodwijkje liep... Die gingen allemaal gele tasjes aan de deuren van, van het broodverkeur stond erop. Ja, Fantastisch. Dat was een mooie reclame ook nog. Ja, ja van de nood en deugd maken. Ja, ja. Ja. ja, tegenwoordig kan er een tasje misschien een uur aan de deur hangen en daarna is het weg. Ja, dat, dat, dat was toen echt onmogelijk hoor. Staad ja. je nog uit de brievenbus? Ja, ik ben even naar het postkantoor. Ja. Geen probleem. <laughs> en nu kom je terug. <laughs> Hele huis leeg. <laughs> Ja, dat is wel een andere tijd. je had maar... ook een, een loper. Hè? Bij een hele hoop mensen kon je in, in huis komen. Die lopers pasten op alle sloten. Dus je kon met een hele hoop mensen kon je zo naar binnen leggen. Het brood op de trap of op het tafeltje. Maar dat is ook allemaal niet meer mogelijk. Dus als jij dan uh, het, het brood langsbracht bij jouw planten... dan had je ja. eigenlijk een sleutel van de voordeur... Ja. om naar binnen te gaan, om het brood binnen te leggen. Binnen neer te leggen, ja. Dat ja, ja. was een loper, dat was een, platte, een lange sleutel met een plat... Van onder was hij plat en ik kon. Nou, pas in alle sloten zowat. Ja. Dat was wel handig. En toen kwam de lipsloten, toen was het over. Ja. ja. Het is ongelooflijk, hè, Roy, dat dat vroeger zo ging? Ik kan me dat ook bijna niet voorstellen. Ik moet ook zeggen dat ik niet helemaal feit zou vinden als iedereen maar zijn boodschappen bij mij thuis komt neerleggen. terwijl ik niet thuis ben. Uh, ik een beetje, dat uh, gebeurde gewoon. Je, ja, je, je, ja, ik snap de, het wel. de, de deur open, ligt de brood neer weg, was je. Nou ja, weet ja. ik. Kijk, als jij een, een nieuwe 55 inch uh, OLED uh, TV bestelt, dan vind je dat toch wel prettig dat uh, radiostripauto hem -um, uh, even binnen neerzet, en niet voor de deur denk ik. Ja. Uh, dat is waar, maar dan maak ik wel een afspraak om langskomen. Maak ik thuis ben. <laughs> ja. ja. Nou, dat is dus in ieder geval een aanvulling op het programma. Uh, CFM... Uh, nostalgisch antwoord, wat we dus willen uh, weer gaan opstarten. En dit soort onderwerpen, dat komen natuurlijk iedere week. Uh, komt dat dan voorbij? En uh, we gaan jou zeker nog een keer uitnodigen. Want de gesprekken met jou zijn altijd heel erg leuk. Ik... En we willen je nog veel meer vragen. Ja, en ik kan jullie nog veel meer vertellen. Dus ik wacht het rustig af. Nou, Ik hoop dat uh, als u luistert en u denkt... Van, nou, ik wil graag meewerken aan dat programma. Dat vind ik leuk om te doen. Kom dan even langs. Of stuur een mail naar uh, redactie.cfmzonvoort.nl of u kunt mij ook persoonlijk eventjes een melding sturen. Dat is cor. C-O-R, apenstaartje, draaier, d r a i e, -E r net. En dan kunt u meteen even op mijn website kijken. Kijk eens aan. Bedankt wel. Dit was dan een voorproefje al van nostalgisch Zandvoort, eigenlijk. Uh, het wordt ja. een leuk programma zo te horen. Dat is ja. heel leuk. Ja. Bedankt allemaal. Bedankt Cor voor de techniek. Bedankt Thomas voor de techniek. Bedankt Gerrie voor het regelen. Uh, bedankt iedereen die hier vandaag langskomen is... en die de uitzending mogelijk gemaakt heeft. En voor het geval dat, we gaan nog tot zes uur door. Dus u blijft welkom. Ja, na dit uur hebben we dan uh, Albert-Jan uh, Vos en uh, Rob Harms. En die gaan nog een uh, stukje doen van uh, Zandvoort op zondag. Dat is dan twee uur. En om vier uur dan gaan de dj's los. Ik ben heel erg benieuwd. Daar uh, zien we Thomas uh, al helemaal glunderen achter de microfoon Ja, van, ja zin in. Ik kan losgaan. Dat is ook uh, hartstikke leuk. Ja, ik probeer het een beetje vol te praten. Het volgende plaatje is namelijk niet vijf minuten. Ah, vandaar. <laughs> nou, ik maar de tafels gaan we aan de kant. als de dj's losgaan. Dan kunnen de jongeren in Zandvoort komen springen en dansen. Ja, misschien kunnen we nog even Angelie vragen. Of ze alvast een tipje van de sluier kunt oplichten voor volgende week. Voor Goedemorgen Zandvoort. En dan uh, is er misschien nog een, een, een leuk onderwerp. Uh, de boswacht. De boswachter uh, die komt. Je moet iets dichter bij de microfoon, want anders is dat een verstand. Ja, niet... uh, Gerard Scholten komt in ieder geval volgende week. Hier okay. Vertellen over. Daar ja, natuurlijk. En uh, als ik even uit mijn hoofd moet nadenken, weet ik het eigenlijk niet op dit moment. Nou nee, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? Ik heb, nou ja, ik heb wel wel onderwerpen, maar uh, ik moet altijd wachten op toestemming. Hè? Ja. Ik, ik, ik, ik zet heel veel onderwerpen uit en dan moet ik wachten of mensen kunnen. Want, dus ook het redactiewerk voor Goedemorgen redactie, Zondvoort? Uh, het is redactiewerk, ja. maar dat is ontzettend leuk. Maar um, het, er kan altijd iemand zeggen van... ja, oké, okay, uh, het gaat toch niet lukken. Dan ja. moet ik weer een ander onderwerp. Moet ik weer maar weer. het is dan ook zo dat jij dan uh, best wel iemand... Uh, als assistent erbij kunt uh, krijgen. Ik heb al die dat, assisten, ook dat soort dingen doen. Dat zou natuurlijk altijd heel fijn zijn. Ik heb natuurlijk al assistent samen met Gert van Kuik, doe ik het. Maar Gert is een beetje in de aan de laatste tijd. Dus, maar we hebben heel veel contact met elkaar. We sparen heel veel. En het hele team van Goede Moeder Zandvoort... komt ook met onderwerpen. Ja, ik heb niet de week. Ja, en daar kan ik ook mee verder. Maar ook mensen van buiten komen ook naar mij toe voor onderwerpen. Dus iedereen wil eigenlijk wel in het programma komen. Dus het komt altijd goed. Nou, komt helemaal goed. Altijd weer een spannende uitzending met leuke onderwerpen. Nou, inmiddels hebben we een paar minuten volgepraat En Thomas kan het volgende nummer gaan instarten. En Rob Harms is ook al klaar om te beginnen. Ik zou zeggen, prettige middag. Dank u wel.